Dit is Martijn Eijhuizen met het NOS-journaal. In de Irak zijn sinds 14 jongeren gestenigd door sjiitische milities... omdat ze er als IMO uitzagen. IMO is een subcultuur uit het westen... die wordt gekenmerkt door een gesloten en depressieve houding... lange zwarte lokken en vaak door een androgyn uiterlijk. In de sjiitische wijk Sadr City en andere sjiitische wijken... circuleren lijsten met namen en adressen van tientallen potentiële slachtoffers. Inmiddels zouden in heel Irak... Al 90 tot 100 IMO's zijn doodgegooid met stenen. De afgetreden Duitse president Christian Wolff heeft zich volgens de krant Bild am Sonntag voorlopig teruggetrokken in een klooster. De krant baseert zich op bronnen in hoge politieke kringen. Wolff onderbrak zijn verblijf in het klooster donderdag voor een officiële afscheidsceremonie. In het klooster zou Wolff ook een uitgebreide gezondheidscheck ondergaan. Kort na zijn aftreden liet hij zich in een ziekenhuis behandelen voor een nieraandoening. De Nederlandse shorttrek schaatsers hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in Shanghai op het onderdeel aflossing het zilver veroverd. Sienkie Knecht, Niels Kerstold, Daan Breusma en Freek van der Waart moesten alleen titelverdediger Canada voor laten gaan. Het team van Zuid-Korea werd derde. De Nederlandse shorttrekkers veroverden eerder deze winter al de Europese titel.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 she'll never bother with anyone that she'd hate that's why the lady is a tramp she won't play crap games with barons or rose won't go to harlem dressed in or pearls she won't dish the dirt with the rest of those girls that is why the lady is a tramp Said she loves the cool fresh Wind in her hair, life without care. She's broke, but that's okay. Hates California 'cause it's cold and it's damp. That is why the lady is a tramp. Lieve luisteraars, welkom bij ZWM Jazz van 11.03, 11 maart 2012 alweer. Ja, uh, we zijn begonnen met een jarige, uh, Bert Boeren. En die heeft al heel wat, uh, het is een Nederlandse jazz -trombone trombonist en een leraar op het conservatorium in Utrecht. Uh, ja, hij heeft met heel wat uh, grootheden al gespeeld... Uh, Mel Lewis zie ik hier en hij heeft uh, de hele wereld al rondgereisd en ons uh, vertegenwoordigd um, daarnaast waren nog, uh, zijn nog jarig Mercer Ellington de zoon van Duke Ellington uh, en uh, Miff Moll uh, daarvan horen jullie natuurlijk iets later betreffende het weer deze dag want uh, als u naar buiten kijkt en de gordijnen open schijnt dan uh, lacht het zonnetje u tegemoet uh, en volgens het weer.nl blijft dat deze week toch wel uh, redelijk het geval. Het wordt warmer en het wordt uh, steeds meer zon. Dus uh, mooi nieuws. Uh, we gaan verder. Goedemorgen Zandvoort. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. In de eerste plaats wil ik uh, nog iemand feliciteren. Dat is namelijk mijn collega. Die is afgelopen week uh, opnieuw vader geworden van een tweede uh, kindje. Een zoon genaamd uh, Justin. En vervolgens zullen wij ook verder gaan met wat nummers die op het weer inspelen. Ik ga eerst afscheid nemen van de winter. En later gaan we het zonnetje tegemoet met wat zomerse muziek. We gaan verder met Art Pepper. Winter Moon is het, num is het album. Uh, Art Pepper is een uh, Amerikaanse saxofonist. Heeft heel veel albums gemaakt. En op Winter Moon wordt hij vergezeld door een orkest. En het eerste nummer wat we gaan draaien is Our Song. Die was dus uh, vorige week in Zandvoort. Uh, een vrij grote naam, denk ik. <laughs> Zo krijgen ze allemaal de sterren hier in Zandvoort. Jeroen. <laughs> um, David, we gaan verder met, uh, met een, ook een Nederlandse band. Uh, die band die heet Sensual. Ik heb een album meegenomen dat heet Salve. Sensual is een Nederlandse band die opgericht is in uh, 2003. Door de zangeres Eva Kieboom en toetsenist Emiel van Rijthoven. Hun muziek is ook, uh, ja, zeg maar, meer de Braziliaanse muziek. Um, ik heb ze live gezien, onder andere in het voorprogramma van Raul Midon en op noord Jazz. En dat is een band die absoluut het, uh, het luisteren waard is. Het nummer wat we gaan draaien heet Tieke. Ging, ging, ging, ging, ging. Petersen met de Havana Cultura. Um, ja, een album alweer van, uit augustus 2010 gereleased. Uh, het nummer heet Rofofofight. Ro Ro Ro en uh, ja, het klinkt altijd goed. Giles Petersen is een beetje mijn, uh, mijn voorbeeld. Oké, okay, we gaan verder met uh, een nummer van een groep... die denk ik heel bekend is hier in Zandvoort. De groep is Matida. Het album is Todo Bem uit 1992 en het nummer wat we gaan draaien is Begela. Volveré a sonreír en la mañana. Volveré con lágrimas en los ojos. Mirar al cielo. Mij ook, volveré a compartir mijn alegrie. Volveré a contar de keer zo'n jaar, olores, en dingen, en dingen, en poeke tokoe, entendiendo, en no vale la pena andar daarvoor en es mejor caminar que creciendo. Het is een beetje een Via de Braziliaanse jazz gaan we, zijn we overgegaan naar de uh, Spaanse jazz. U hoorde Zole Jiménez met Pequenas Cosas. Op deze uh, zon over grote zondagochtend hadden we uh, vooraf al een heel mooi nummer uitgezocht. Namelijk van de Nederlandse treintje Oosterhuis. Van het album Sundays in New York uit 2011 gaan we draaien Over the Beautiful Morning. There's a haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an egg. So busy, it don't.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 起手可无声 They've some so Ik denk dat er geen twijfel over mogelijk is wie dit was. U heeft geluisterd naar Ella Fitzgerald met de Duke Ellington Orchestra. Het nummer is Mac the Knife. Um, het komt van optredens uh, zeg maar aan de Côte d'Azur in 1966. Het nummer wat we gespeeld hebben is Mac the Knife. Ja, en dan heb ik nog een nummer van Peggy Lee, Fever. En daarmee gaan wij tevens het uur uit...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 You give me feet